You yeah, might Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Het is een geweldige dag vandaag. Ik heb er zin in om te lezen uit Gods woord, te eten uit Gods woord, opgebouwd te worden uit Gods woord. Om vrucht te kunnen dragen in deze wereld die steeds maar achteruit gaat. En nog meer achteruit, hij breekt open, die aarde. Hè? We zien de, de vuur uit de aarde komen. We zien diepgaande putten, sinkholes in de aarde. Die hele aarde staat te schudden op zijn uh, fundamenten. En het is voorzegd. Ik heb gezien dat uh, afgelopen week meer dan 2000 aardbevingen boven... 2,5 op de schaal van Richter heeft plaatsgevonden en nog nooit zoveel. Zo, dat betekent in welke tijd wij leven, goed om daarbij stil te staan, in welke tijd wij leven. Wij zeggen natuurlijk heel vaak dat de Heer terugkomt. Hij komt spoedig terug, maar hoeveel is spoedig? Is dat morgen, is dat volgende week, volgende maand, volgend jaar? Is het misschien langer dan 10 jaar, 20 jaar? Zelf geloof ik dat niet. Ik denk dat de woorden spoedig nu echt wel spoedig is. We gaan verder met de, de studie van openbaringen. Ik heb verteld dat openbaringen fragmenten zijn uit een visioen van Johannes. En het is ruim een half jaar geleden. Dus uh, misschien moet ik dingen herhalen. We zijn begonnen met uh, openbaring 12. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. De vrouw, of er was, Johannes zegt een groot teken aan de hemel. De vrouw bekleed met de zon. En de maan onder haar voeten en boven haar hoofd twaalf uh, sterren. Een beeltenis van Gods volk. Dat is ongeveer negen maanden geleden. En op dat moment, in openbaringen 12, werd de vrouw zwanger. Hoe lang duurt een zwangerschap? Negen maanden. Zo, so, we leven nu eigenlijk in de maand van de geboorte van het kind, van het mannelijk kind, wat zij baren zou. Daar leven we in. En wat betekent dat nou? Nou, dan gingen we weer terug, een stap terug. We gingen naar openbaringen 6 en openbaringen 7. Eigenlijk Openbaringen 5. Openbaring 5 was even rust. En dat was eigenlijk geen zegel, de vijfde zegel. Er was een groep mensen die in Christus gestorven zijn en zij baden voor oh God. Misschien kunnen we dat wel lezen. Openbaringen 5. Ik ga een stukje herhalen om weer in het verhaal te komen. In Openbaring 6, ja. Vers 9, het vijfde zegel. Het vijfde zegel vertelt geen problemen die op de aarde ontstaan zijn, zoals bij de vorige zegels, bij de eerste vier. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Zo, twee dingen om te onthouden. Omwille van het woord. Het woord van Yahweh, het woord dat zij ontvangen hebben, het woord dat zij hebben toegepast in hun leven, gerechtigheid en omwille van het getuigenis. En later lezen we het getuigenis van Yeshua. Zij die het woord van God deden en het getuigenis van Yeshua hadden. Dat zijn dezelfde personen die deze eigenschappen ook hebben. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Nou, en vanaf dat moment, dat is de vijfde zegel, en vanaf dat moment begint er heel veel dingen te gebeuren. Zo, we hebben dus wat er nu gaat komen, openbaringen 7... ...openbaringen 8 en 9, de grote verdrukking... ...en dan openbaringen 10 en 11... ...hebben we te danken aan het gebed... ...wat zij hebben opgedragen. De martelaren vanuit de tijd uit de zegels. Zij baden en vroegen... ...Vader, hoe lang nog? Wanneer komt nu eens die einde... En dan lezen we vragen die de discipelen aan Jezus vroegen in Matthäus 24, vroegen ze drie vragen. De eerste vraag was, wanneer gebeuren deze dingen? En de tweede vraag was, wanneer is het teken van u? Wanneer komt uw teken? Nou, het teken hebben we dus gezien op 23 september 2017, de vrouw. Aan de hemel, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. Dat was het teken, toen begonnen. En de derde vraag is: wanneer is dan het einde? Wanneer komt het einde? En op al die drie vragen geeft Yeshua antwoord. Dan hebben we gesproken, dat was openbaringen 7. Kunt u zich dat nog herinneren? En openbaringen 6. Ik zei al dat de fragmenten in uh, in openbaring is hoofdstuk 6 en 7 horen bij elkaar. Dat vertelt over de 144.000 die verzegeld waren. Ze werden verzegeld met de naam van God op hun voorhoofd. Dat staat geschreven in de openbaringen 3 vers 12. Samen waren er drie dingen. En ze waren de stad van de levende God, Jeruzalem. En de derde was, ze kregen ook de naam van Yeshua. De nieuwe naam. En de nieuwe naam zal dan niet Yeshua zijn. En vermoedelijk is dat Ben David. Want God zei, dit is mijn geliefde zoon. En de 144.000 werden verzegeld voor wat er komen gaat. En dat is dan in openbaringen. 8 en 9, de grote verdrukking, de toren van het lam. En die verzegeling, dat hield volledig in het verbond dat Yeshua gaf. Door het verbond, door het bloed van Yeshua, kon er een verbond plaatsvinden tussen het volk en God. Want als je Gods naam krijgt, als Anke trouwt met Wim, dan krijgt Anke de naam van haar man. Toch? Zo. Daarom wordt de vrouw, daarom zien we ook dat het volk van God genoemd wordt de vrouw. Waarom? Omdat God, wat God schiep, de aarde, is vrouwelijk. Maar de, de mensen, naar zijn beeld, is ook vrouwelijk. En God is mannelijk. Daarom is het volk van God, krijgt de titel de vrouw. En als God zijn woord zendt of zijn woord geeft, wat is het woord? Het woord is zijn zaad. En het zaad, wordt, daarmee wordt de vrouw bevrucht. En de vrouw, wat krijgt de vrouw dan? Een kind, het mannelijk kind. En zo is dat de hele schepping door, vanaf Genesis, want daar bestond de vrouw al, dat kun je lezen... Eva was de eerste en Adam waren de eerste die deel uitmaakten van de vrouw, tot de hele schepping door, tot het einde. Ja, ik weet wel dat velen zeggen de vrouw is Israël, maar Israël is een naam, is een andere naam voor de vrouw. Zo is de gemeente ook een andere naam voor de vrouw. Zo is het verbondsvolk ook een andere naam voor dezelfde vrouw. Maar we zagen in de, in de laatste, deel 2... Dus dat over de 144.000 waren, wat symbolisch is. Want Johannes hoorde bazuinen... maar wie sprak er? Yeshua. En hij hoorde iemand zeggen... daar is een leeuw, maar Johannes draaide zich om... en hij zag een lam. Zo hoorde hij... 144.000. Hij hoorde het getal van 144.000. Maar wat zag hij? Hij zag een schare die niemand tellen kan. Zo symboliek 144.000. En straks, ik hoop dat we daaraan toekomen, hoofdstuk 11. En dat gaat over de twee getuigen. En hij, dit zijn mijn getuigen. Wiens getuigen? Getuigen van Yeshua. Maar Yeshua, kennende, als je de Evangelie hebt gelezen, Yeshua stuurde zijn discipelen altijd twee aan twee. Of dat nou twaalf discipelen waren of zeventig discipelen, het waren er altijd twee. Daar vandaan dat hij zegt: Mijn twee getuigen enzovoort. Dan gaan we straks op in. Ik hoop dat we daaraan toekomen. Anders is dat de volgende keer. Maar daarvoor is nog een voorbereiding. De voorbereiding van hoofdstuk 10. Ja, we zijn. Uh, hoofdstuk 8 en 9 sla ik even over. Want 8 en 9 gaat over de grote verdrukking. Hoofdstuk 8 zijn de eerste vier bazuinen... En de laatste drie, dat zijn drie speciale bazuinen. Men noemt dat drie weeën. Dat begint in hoofdstuk 9. Maar hoofdstuk 8 en 9 sla ik even over. Want we gaan vanaf het teken van openbaring 12 naar openbaring 6 en 7. De voorbereiding, de 144.000. En dan springen we over de grote verdrukking heen. En we gaan die voorbereiding, daar wordt nu invulling aangegeven. Dus we beginnen te lezen bij hoofdstuk 10. Oh, nog even herhaling van vorige keer. Wat is nou die 144.000? Uh, u ziet hier de namen van die genoemd zijn in openbaringen 7. En de volgorde is niet overeenkomstig de leeftijd van de zonen van Jacob. He, want Ruben was de eerste... En nummer 2 was Simeon. Maar ze staan in een speciale volgorde. En de namen hebben een betekenis. Juda betekent bijvoorbeeld ik prijs de Heer. Ruben, hij keek naar mij om. En zo heeft elke naam een bepaalde betekenis. Als ik die namen, dus deze volgorde die beschreven staan in openbaringen 7... Als ik die volgorde ook uitschrijf qua betekenis, dan krijg je, oh ja, waarom zit dan er niet tussen? Sommige vragen, waarom zit dan er niet tussen? Nou, dan betekent oordeel. Het gaat nu niet om het oordeel. Het gaat nu om de scharen die niemand tellen kan, die zich verenigd hebben door het verbond met Yahweh en hieraan deel hebben genomen. Dus aan al deze namen. Want zij zijn vertegenwoordigen de 144.000. Oftewel de scharen die niemand tellen kan. Maar dan zit er niet tussen. Maar dan betekent oordeel. Evrim zit er ook niet tussen. Maar wel Jozef. En Jozef nageslacht is Evrim. En Manasse zit er ook bij. Zo, zetten we de tekenis achter elkaar. Dan lees ik. Ik zal de Heer prijzen omdat hij mij... Heeft Naar mij heeft omgekeken en mij geluk heeft verleend. Ik ben gelukkig opdat mijn worstelen met God mijzelf doet vergeten. Dat is Israël. Dat, is, dat betekent Israël. Herkent u dat met Jacob die geworsteld heeft met de engel? En toen werd hij Israël genoemd. Waarom? Omdat hij overwonnen had... Hij heeft geworsteld met God, maar ook met zijn eigen ideeën. En hij heeft toen zichzelf helemaal overgegeven. En hij werd mank aan zijn heup. En zo werd hij afhankelijk van God. Dan komt er een centrale as. God heeft mij, hoort mij en is met mij verbonden. Dan zien we het verbond weer terug door het bloed van Yeshua. Hij heeft mij gekocht en betaald uiteraard. En Hij heeft voor mij een woning bereid. Dat gaat eraan komen. En als laatste, God zal mij toevoegen zoals Hij zijn Zoon heeft toegevoegd als zijnde zijn rechterhand. Yeshua ging ons voor, wie is onze oudste broer? Yeshua. Hij gaat ons voor en hij is de gezalfde en zo zullen wij ook gezalfden zijn. Dit is de eigenschap van elk individu van Gods volk, die in Gods volk verkeert. Dat bent u en dat ben ik. Het heeft helemaal niets te maken hoe knap u bent, hoe mooi u bent. Het heeft niets te maken met uw intellectueel. Het heeft niets te maken van hoe goed u het woord van God kent... Het heeft hiermee te maken. En waar kijkt u naar? U kijkt naar uw hart. In uw hart spreekt God. Als u diep in u kijkt en u kijkt in uw hart, daar, daar is God. Daar is de liefde. Daar is zijn aanwezigheid. In uw hart. En dat is de gesteldheid wat hier eigenlijk staat. In zijn volledigheid. Elke persoon die zich hieraan kan conformeren, behoort tot die 144.000. Behoort tot die scharen die niemand tellen kan. Het maakt niet uit bij welke gemeente u hoort. Het maakt niet uit welke... Ja, leerstelling is natuurlijk wel belangrijk. is heel belangrijk. Maar kijk in uw hart. En als u het niet zeker weet, dan vraagt u dat. Heer, ik begrijp het niet. Ik, kunt u het mij vertellen? Maar spreek tegen uw hart en God spreekt terug. Dat is de weg. De weg is heel smal. God spreekt tot uw hart. Amen? Amen. God spreekt in uw hart. Dat is de relatie die u heeft met hem. Dat is het verbond dat u heeft. En het is enorm belangrijk. Dit zijn de 144.000. Zij die God kennen. En als je zegt, ja, ik spreek niet met God. Ja, ga dat leren. Ga naar uw binnenkamer en leer dat. En spreek met uw hart. En daar is God. God is aanwezig. En dat is wat Hij van u verlangt. Dat is, dat is de vrouw die Hij voor ogen heeft. En daarom wordt het ook in openbaringen later genoemd de bruid. Allemaal symboliek, maar vrij eenvoudig. Oké, okay, dat was herhaling van de vorige les... Openbaringen 7 nog even. Dat is ook nog van de vorige keer. Ik ga het lezen toch maar vanaf vers 1. En hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, omdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Zo de aarde, de zee en de boom is hetzelfde. Alleen... Drie verschillende groepen. Ik heb verteld, de aarde, dat zijn de, zijn de groep mensen die vaste bodem onder hun voeten hebben. Die, die staan ergens voor, die hebben iets ontvangen. En vermoedelijk zijn dat de gelovigen. Dan heb je de zee, dat zijn ook mensen. Want Johannes hoorde vele wateren, maar wat waren het? Het waren volkeren, natieën. Talen, Vele talen. De zee vertegenwoordigt een hele groot groep mensen. Het overige die op deze aarde wonen. En een individu, een enige boom. Psalm 1 zegt, hij die zit aan het water en Gods woord overdenkt bij dag en nacht, is als een boom. Die geplant is aan waterstromen. Ja, het gaat hier over personen.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 totdat wij de dienaren, totdat wij de dienaren, zie je, zo de, de zee en de aarde en de bomen vergelijkt hij die met dienaren, met mensen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Hier heb je de eerste indicatie wie de 144.000 zijn, wie de scharen die niemand tellen kan zijn. Zij zijn dienaren. Griekse woord dat hier vertaald is met dienaren... ...wordt in de andere hoofdstukken vertaald met dienstknechten. is hetzelfde Griekse woord. Dienstknechten en dienaren. U bent een dienaar. U bent een dienstknecht. Halleluja. Als zet u koffie en u zet gebak neer. ...dan bent u een dienstknecht van God. Want u dient de gemeente. U dient elkaar. U helpt elkaar. En zo ontstaat de gemeente door dienstknechten, door dienaren, of je nou man of vrouw bent. U dient elkaar. Dat is het doel van God. Maar er is een speciale, er, er komt nu een speciale rol in de dienstknechten, in de dienstmaagden. En dat gaan we zo meteen lezen. Zo, de dienstknechten van God en de, dienst, en de dienaren is hetzelfde en... Die 144.000, symbolisch gezien, of de scharen die niemand tellen kan, die krijgen een rol in de komende 1260 dagen van dienaren. Want de dienaren worden verzegeld voor een speciaal doel. We kunnen dat ook zien in Openbaring 6, vers 11. Dat is op dezelfde bladzijde van die Bijbel. En ik zag. Toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, en tegen hen werd gezegd dat, er nog een kort, dat ze nog een korte tijd moesten rusten, zij die in Christus slapen en die het gebed hebben opgestuurd, totdat het aantal van hun medediensknechten zie je, die mededienstknechten zijn die 144.000 en wat waren deze dienstknechten dat waren zij die ten willen, omwille van het woord en omwille van het getuigenis van Yeshua te dood zijn gebracht dezelfde dienaren, dezelfde dienstknechten kunnen openbaringen 10 want daar moeten we naartoe Vers 7 komen we dat weer terug. Maar in die dagen van de stem van de zevende engel... luister goed, je hebt zeven bazuinen. Hè? Dit is de zevende engel die de zevende bazuin gaat blazen. Dat is aan het einde van de 1260 dagen. Wanneer die op de bazuin zal blazen... zal ook het geheimnis van God volbracht worden... Ja, dus bij de zevende is het volbracht. Zo waar begint het? Bij de eerste. Ja, sommigen lezen, oh, het geheimnis van God begint bij de zevende. Nee, dan is het volbracht. Dan is het ten einde. En we gaan zo meteen in van, wat is nu dat geheimnis van God? Zoals Hij aan zijn dienstknechten, daar heb je het, de profeet verkondigd heeft hij vertelt het geheimnis aan zijn dienstknechten en als u zegt dat u een dienstknecht bent, een dienaar dan vertelt God zijn geheimnis aan u maar dan moet u wel een relatie met hem hebben kijk in je hart luister naar zijn stem is zacht, is vriendelijk is gemoedelijk hij heeft het verkondigd aan zijn dienstknechten. Onder andere aan Daniel. Daarvoor gaan we naar Daniel 12. Daniel 12 vers 4. Ik lees toch even vanaf vers 1. Dan, dan weet je ongeveer de situatie waarin je gaat verkeren. Het gaat hier over de rol van de 144.000. De schaar die niemand tellen kan. En als u daar deel van uitmaakt... Want u heeft ook het woord van God en u heeft ook het getuigenis. Maakt u daar automatisch deel van. En dan gaat u zien wat er gaat komen. En wat uw rol zal zijn in die grote verdrukking van 1260 dagen. In die tijd van die verdrukking van de toren van het Lam. Ik spreek niet over de toren van God, maar dat komt daarna. Dat zijn de zeven schalen. Het gaat om de zeven bazuinen, hoofdstuk 8 en 9. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Dat kunt u lezen in openbaring 12 vers 7. Hij die uw volksgenoten bijstaat. U bent dus niet alleen. Het zal een benauwde tijd zijn. Dat wel, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest. Tot die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Halleluja. Ik hoef niet te vrezen. Als die tijd er is. Die tij... Wij zullen ontkomen. En we krijgen hulp van een van de aadsengelen. Michael. Ieder die bevonden wordt. Opgeschreven in het boek des levens. Ja? Zij die de zegel hebben ontvangen. De naam van God op hun voorhoofd. En velen van hen. Die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Dat zijn zij die het gebed hebben opgenoemd in openbaring 6. Van hoe lang nog? Hoe lang? En hun wordt beloofd dat ze zullen ontslapen. Dat is aan het einde van de zevende bezuin. Dan komt de Heer, of we zien hem aankomen op de wolk. Maar voordat wij hem tegemoet gaan op de wolk, zullen zij die eerst zijn ontslapen opstaan. Ja, staat in 1 Thessalonicense 4. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken. Nou, verstandigen hier is vertaald uit het Hebreeuws... maar dat kan ook vertaald worden... door de wijzen zullen blinken. En hoe word je wijs? Hoe word je verstandig? Dat is als je God kent. Dat is als je Yeshua geaccepteerd hebt in je leven. Dan word je wedergeboren en dan ben je verstandig. Dan ben je wijs. Dan, dan ben je een nieuwe schepping. Daar begint het allemaal mee. De verstandigen zullen blinken als de glans... Van het hemelgewelf. We hebben het nog steeds in die dagen. Hè? Let op. En zij die er velen rechtvaardigen. Lees goed. En zij die er velen rechtvaardigen. Als sterren. Zullen blinken als sterren. Wat betekent dat? En zij die er velen rechtvaardigen wat betekent dat dat betekent dat u de wereld ingaat en het evangelie van Yeshua verkondigt de getuigenis en het woord van God doorgeeft dat betekent het evangelie van het komende koninkrijk van God dat is de rol de invulling van de rol van de dienstknecht van de dienstmaagd halleluja we zullen het evangelie gaan verkondigen, 1260 dagen lang. Dit is fantastisch. Dat is wat er gaat gebeuren. En daarvoor bent u apart gezet, daarvoor bent u verzegeld. Daarvoor bent u, straks, straks staat er nog meer, uh, oh dit is zo geweldig. Dit is de laatste kans voor de wereld in als de grote verdrukking plaatsvindt, ongeveer 1260 dagen, is dat de laatste kans om je leven te geven aan Yeshua. Want Hij is je verlosser, Hij is je heiland, Hij heeft zijn leven voor jou gegeven aan het kruis, om een kind van God te worden. De allerlaatste kans in die tijd. En daar gaat u bij helpen en ik. Ja, zullen we me zeggen. Ja, moet ik het evangelie gaan verkondigen op de straten? Ja. In bepaalde situaties natuurlijk. Michael is bij u. Die zal u helpen. Hij zal u helpen. U hoeft zich geen zorgen te maken, want u zult overwinnen. En u zult tot het einde toe gered zijn. Daarvoor bent u ook verzegeld. Daarvoor heeft u de naam van God gekregen op uw voorhoofd. En niemand een van de, ik geloof de vijfde bazuin, als de put opengaat. En zij mochten hen niet aanraken, hè? die demonen die uit de put kwamen. Want ze waren verzegeld. Iedereen mocht ze aanraken, behalve hen die verzegeld waren. Ziet u die veiligheid, hoe belangrijk dat is? Maar we zullen het evangelie gaan brengen. De enorme belangrijke en verantwoordelijke taak ligt er voor ons. Het evangelie van Yeshua. Het evangelie van het koninkrijk. En hij zegt, ja, maar ik heb nooit gerealiseerd. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik zou het niet kunnen, zeggen veel. Als u zegt, ik kan het niet. Dat is nou precies het moment waarop God wacht als u zegt, ik kan het niet. Want als u het niet kan, kan hij het door u heen doen. Ja. Ik kan niet het evangelie brengen. Nee, natuurlijk niet, maar hij doet het door u heen. En daar gaat, dat is de kern van openbaringen 10. Johannes, ik moet het nog even afmaken, die vers. Vers 3, de verstandigen zullen blinken als de glans van de hemel geweld, en zij die ervelen rechtvaardigen... Hè? als de sterren voor eeuwig en altijd. Maar u Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenen. Houd deze woorden geheim. Welke woorden? Welke woorden moest Daniel geheim houden? De woorden dat de verstandigen zullen blinken en de anderen zullen anderen tot rechtvaardigheid brengen. Tot rechtvaardiging. Dat zijn de woorden die Daniel geheim moest houden en op moest schrijven en het boek moest sluiten. Dicht. Er is een hele lange tijd daarna geweest dat dit vergeten was. Dat er een tijd gaat komen aan het einde. Want dan wordt het boekje geopend. Zullen we zo meteen lezen hè? in openbaringen 10. Wordt het boek geopend. Of het kleine boekje. Of de boekrol. Het is een klein boekske. Staat er in oude vertalingen. Dan wordt hij geopend. Maar in het boekje staat deze boodschap. Dat wij allemaal even gelisten worden. Halleluja. Dat was ooit. Kijk het mee eens, we kunnen niet allemaal de bediening hebben van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal evangeliseren. Dat is wat Paulus gezegd heeft. We kunnen anderen het evangelie verkondigen. Onze familie, onze vrienden, onze kennissen, onze collega's. En ik geef je een tip, staat niet in de Bijbel. We kunnen er daar nu alvast voor bidden. Want het gebed van de rechtvaardige vermacht veel. Met u rechtvaardig. Dit alvast. Vraag de Heer welke personen hij op uw pad mag brengen om het evangelie, het eeuwig leven evangelie te mogen door te geven. Daar gaat het om. Dat is het enige waar het om gaat. Dat is de enige opdracht dat Yeshua zegt, Gaat heen, eerst in Jeruzalem, dan Judea. Dan geheel Samaria en dan tot de uiterste der aarde. En verkondig het evangelie van het koninkrijk. En dit is het allerlaatste mogelijkheid om een kind van God te worden. In die 1260 dagen. Dat is de rol van de 144.000. En dan gaan we terug. En de bevestiging van Yeshua zelf staat in Matthäus 24. Vaak ook verkeerd begrepen. Ik zal het toch even gaan lezen. En het evangelie van het koninkrijk zal aan de ganse schepping verkondigd worden. En dan, dan, dan is het einde gekomen. Dan, pas daarna. Dat is de enige taak die de gelovigen nog moeten vervullen. En het ligt natuurlijk helemaal aan jezelf. Of je dat wilt doen of niet. Matthäus 24... vers 14. Dat is een antwoord van Yeshua... persoonlijk aan zijn discipelen... die vroegen... een van de drie vragen... en wanneer is dan het einde gekomen? En dan zegt Yeshua... en dit evangelie van het koninkrijk... zal aan de hele wereld gepredikt worden... tot een getuigenis... voor alle volken... En dan zal het einde komen. En dan komt hij terug. Veel al hebben we gedacht, ja maar dit is al gebeurd. De hele wereld kent het evangelie al. Nou mooi niet, is gewoon een smoes. Als je Yeshua volgt, als je een volgeling bent van Yeshua, geloof je wat hij zegt. En hij zegt dat aan het einde, als antwoord op de vraag van zijn discipelen. Dan wordt het evangelie verkondigd aan de ganse schepping. En dan pas is het einde gekomen. Dan is de zevende bazuin. En dan staat er in openbaringen 10. En dan is het geheimenis van God volbracht. Finished. Ende. Dus we gaan terug naar openbaringen 10. Daar kunt u het lezen. Hoofdstuk 10. Tot zover was de inleiding. Oké, okay, ik denk niet dat ik hoofdstuk 11 ga redden vandaag. Maar we zien wel. Dus ik ga lezen vanaf vers 1, hoofdstuk 10. En dan moet je zich daarbij realiseren... dat Johannes één van die dienaren zijn. Later zegt hij ook... buig niet voor mij, want ik ben net als u... een dienstknecht van de Heer. Dus Johannes... die projecteert zichzelf als één van de 144.000, als één van die scharen die niemand tellen kan. En hij spreekt hier in enkelvoud, in, in zijn persoonlijkheid, hoofdstuk 10. Maar het gaat om iedereen, het gaat om allen, let maar op. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. En hij was bekleed met een wolk. En boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als een zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. Nou, volgens mij kan dat niemand anders zijn dan Yeshua. Dat kunt u ook lezen in, in Daniel. Er staat een parallel vers daarvan. En hij had in zijn hand een boekje. Een klein boekje. En in sommige vertalen een boekrol of een boekske, dat geopend was. Halleluja. Kijk, nu is het boekje geopend. Wat Daniel moest sluiten, is nu geopend. En waarom is het geopend? Want het is het einde van de tijd waarin dit zich afspeelt. Het boekske is geopend. Wat Daniel moest sluiten. En ik kan het bewijzen, want het staat er gewoon. Let maar op. En hij zet zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Zie je? Hij heeft autoriteit over de volken van de zee. De volken, de natieën, de menigte, de talen. En over de mensen die op de aarde wonen. Die vaste grond. Onder, dat wil uh, geestelijk gezien zijn die geloven. En de anderen, die zwerven nog en die dwalen over de golven der zee... en weten niet wat ze doen... en die gaan van die kant op en dan weer die kant op. Dat zijn de mensen die geen vaste grond onder hun voet hebben. Maar de autoriteit is daar door deze persoon, Yeshua... die symbolisch zijn voeten heeft staan. En hij riep met luide stem... Zoals een leeuw brult. Hè? Ziet u, daar heeft u het wel. En hij hoorde een leeuw. Maar hij zag een lam. Allemaal symboliek. Zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had. Lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen. Stond ...ik op het punt ze op te schrijven... ...maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen... verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben... ...en schrijf dat niet op. Dit stukje is iets anders. Dat sla ik even over. Dit is wat anders dan wat Daniel niet had mogen opschrijven. Vers 5. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan... ...hief zijn hand op naar de hemel en zwoer bij hem... Die leeft in eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen. met al wat daarin is. En de aarde met wat daarop is. En de zee met wat daarin is. Zo, God schiep de hemel en de aarde. en alles wat erop is en erin is. En hij zei dat er geen tijd meer zou zijn. We hebben in hoofdstuk 6 gelezen dat de vier engelen kwamen. En Yeshua zei, wacht, stop, even wachten nu. Eén moment van rust. We gaan eerst de 144.000 verzegelen. En als dat gebeurd is, dan gaan we verder. Zo, hier staat dat die tijd van rust, van moment, op is. He, we leven nu in een soort van situatie van... Er is stilte voor de storm, zegt men wel eens. Er is nu een bepaalde rustperiode. We komen tot bezinning. We gaan zien dat het boekje geopend is. We hebben ons voorbereid. We hebben het woord van God. We hebben het getuigenis van Yeshua. En als iedereen verzegeld is... en ik denk dat het deze tijd is dat dat gebeurt... vraag dat maar aan uw vader in uw hart... Hier ben ik verzegeld. U kunt toch praten met, de, met uw vader? Hij zal u geen steen geven als u om een brood vraagt. Er is dus geen tijd meer, maar in die dagen van de stem van de zevende engel, dus dit is aan het einde van de bezuinigde, van de zevende bezuin... wanneer ook de bezuin zal klinken... zal ook het geheimenis... volbracht worden... zoals hij aan de dienstknechten... de profeten verkondigd heeft. De vraag nu is... wat is het geheimenis... van God... dat volbracht wordt? En u zult zien... dat het geheimnis van God is... de verkondiging van het evangelie... Ja, maar hoe? En daar gaat het om. We kunnen natuurlijk allemaal het evangelie verkondigen. Maar dit gaat heel speciaal. Dan moeten we eerst begrijpen wat de functie is waarmee we bekleed worden. En als je een baan zoekt, dan moet je een sollicitatiebrief schrijven. En dan staat een functieomschrijving. Dat weten we, dat is de dienaar. Maar een ander woord voor dienaar is ook profeet. Ezekiel 2 vers 7 tot en met 9. Ik kan het hier wel even oplezen. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. Welke woorden moet u tot hen spreken? Mijn woorden. Wat zijn mijn woorden? Dat is het woord van God. En niets anders. U mag natuurlijk wel getuigen over uw eigen leven. Maar de woorden van God is het belangrijkste. Veelal horen wij iets van een ander, we nemen dat over en hetgeen wat we overnemen vertellen we door. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u zijn woorden gaat doorgeven. En dan krijgt u speciale instructies over. En dat staat in openbaringen 11 over de twee getuigen. Of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn... Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandig huis. Doe uw mond open en eet, eet wat ik u geef. Zometeen gaan we lezen dat boekje wat geopend is wat we gelezen hebben in Mark 10... dat moet Johannes straks ook opeten. Wat betekent dat nu... om het boekje, hetgeen wat God geeft... om dat op te eten? Wat betekent dat? Hoe eten wij het woord van God op? Luister naar wat ik tot u spreek. Ja, luister naar wat God... Tot u spreekt in uw hart. Als u daarna hoort krijgt u speciale instructie om te doen wat God zegt te doen. En dat is eten. Dat is het opeten. Luisteren naar wat God zegt. Dat is eten. Van brood alleen zult gij niet leven, maar van alle woord dat uit Gods mond komt. Dat zei Yeshua tegen de tegenstander. Luisteren, luister wat Jahweh tot u zegt. Toen zag ik en zie er was een hand naar mij uitgestoken en zie daarin was een boekrol. Dat is dezelfde boekrol. Het woord van God. De Tora. Het boek voor je levensstijl. Om rechtvaardig te worden. Daarna zei hij tegen mij. Mensen, kind, eet wat u aantreft. Ja, wat treft u aan? Het woord. Eet deze rol op en spreek tot het huis van Israël. Zo, so, luisteren is eten van Gods woord. En daarna als u geluisterd heeft, bewaart u de woorden in uw hart. Zoals Maria de woorden van Yeshua in haar hart bewaarde. En als u dat bewaard heeft in uw hart, kunt u het uitspreken. En dat is het evangelie wat u kunt doorgeven. Exact zoals God de Vader dat aan u zei. Ik wil een klein voorbeeldje geven. jaren geleden dat we op de hoeken van de straten stonden in de markt, midden op de markt, om te evangeliseren. U heeft dat misschien ook al gedaan in het verleden. Volgertjes uitbrengen, tegen mensen praten. Vandaag de dag is het moeilijk, hè? want u wordt opgepikt. Want u gaat tegen het uh, beeld van het beest in. Het is heel moeilijk om het evangelie te verkondigen, want u bent aan het discrimineren, zegt men dan. Maar vroeger deed het wel. En stond ik daar. En zei, vader, ik moet het evangelie verkondigen. Zeg het maar, wat moet ik doen? Overal om me heen waren mensen. Midden op het winkelcentrum. Wat moet ik doen? En dan zei de vader tegen mij, ga naar de jongen op de fiets en vertel hem het evangelie. Achter die jongen aan, hij op de fiets, ik rennen. Oh, wacht even, wacht even. Ik moet je wat vertellen. En ik vertel, ken je Jezus? Ken je Yeshua? Hij houdt van jij. En die avond was zij in de samenkomst. Hij gaan ze Heer. Kijk, als je doet wat de Vader je zegt om te doen, is het niet zo moeilijk. Wij maken het allemaal zo moeilijk. We moeten flinke studies uh, doen... Heftig, we hebben binnenkort een doopdienst, prijst de Heer. Als God het zegt in je hart, is het niet zo moeilijk meer. En dat is de relatie die we hebben. En die we straks ook, denk ik, uitbeelden in het Nieuwe Koninkrijk. Als één familie, als één vrouw. Mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter. En wachter is een ander woord voor dienaar... Over het huis van Israël, wanneer u mijn mond, wanneer u mijn mond en woord hoort, zie je, daar heb je het weer. Hij zegt het tegen u, moet u hen namens mij waarschuwen. Dit is de allerlaatste waarschuwing, de verkondiging van het evangelie. In de komende 1260 dagen grote verdrukking. Als u hen niet waarschuwt, hebben zij een probleem. Maar ergens anders staat de tekst, u ook. Want u hebt niet gewaarschuwd. U krijgt de opdracht om de mensen te waarschuwen. Voor de allerlaatste keer. Dat is de functie van een wachter. Een wachter is niet uh, mensen... Bezig nee, waarschuwen, luister nou, over 1260 dagen komt de Heer terug. Neem hem nou aan als je verlosser en heiland, want dit is je laatste kans. Wil je meer weten over hem? Kom, ik ken nog vrienden, kennis, ik ken ze, ik ken allerlei broeders en zusters. We kunnen samen komen en we kunnen samen feest vieren. We kunnen de Moedim, kunnen we doen, van Leviticus 23. Ja, er is zoveel te doen in het evangelie van God. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei... Ga, neem het boekje dat geopend ligt. Halleluja, het is volledig open vandaag de dag, wat Daniel gesloten heeft. In de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat... En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op. Wat betekent dat nou? Luister naar het woord van God. En bovenal luister naar de stem van God in je hart. Dat is opeten. Het zal uw buik bitter maken. Dat is het tegenhandel. Dat uh, komt in hoofdstuk 11 meer dan voor. Als u het evangelie verkondigt aan wie dan ook het is niet altijd dat de persoon zijn leven of haar leven aan de heer geeft toch dat is de bitterheid in je buik dat voel je in je buik soms maken mensen het moeilijk en wat voel je dan ik krijg buikpijn dat is de bitterheid in je buik en we zullen dat in hoofdstuk 11 heel sterk naar voren komen, want er is daar een groep uit Sodom en uit Grip nou, Sodom heeft alles te maken met Sodomie en Egypte heeft alles te maken met afgoderij. Zoveel afgoden. Dat zijn groepen die niets met het evangelie te maken willen hebben. Tegen hen hoef je volgens mij, ja als de Heer dat van je vraagt, oké. Okay, maar je hoeft niet naar Sodom te gaan. Abraham ging niet naar Sodom om daar het evangelie te verkondigen. Nee, hij ging daar om Lot daar weg te halen. Van verlaat Babylon. Verlaat die groep. Dat is het enige. Maar zij zullen later ook zeggen. Uh, dat zij er alles aan zullen doen. Om de twee, de twee getuigen te doden. Geestelijk gezien. En zij bekeerden zich niet. Welke groep. Kunnen wij het evangelie verkondigen. Dat zijn misschien gelovigen. Die op de aarde stonden. Die afgevallen zijn. Er is een groep. Die niet weten wat ze willen. Misschien weten u we dat niet, maar God weet dat. Bid daarvoor dat je de juiste personen op je pad krijgt. Want voor hen is het de laatste kans. En als u zich niet had bekeerd, als u geen van God, dan zult u blij zijn in de tijd van de grote verdrukking... dat iemand u het evangelie heeft gekomen. Bent u daar dankbaar voor? Dat er iemand is geweest in uw leven die ooit het Evangelie aan u verkondigd heeft, daar bent u toch heel dankbaar voor. Nou, in die situatie zullen zij zich ook verkeren. U weet dat. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was mijn mond, in mijn mond was het als honing, maar toen ik het opgegeten had, was mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren... Kijk, daar zie je de bediening van dienstknecht... Zie je daar als zijnde invulling geven door te profiteren... Over vele volkeren, naties, talen en koningen. Over heel de wereld. Denkt u echt dat Johannes de enige is... Die in de 1260 dagen grote verdrukking. De enige is die het evangelie gaat verkondigen aan de hele schepping. Nee. Dat gaat hem niet lukken. Hij is maar een voorbeeld. En in zijn tijd heeft hij dat gedaan. Hij is gehoor geweest aan de opdracht die Yeshua gaf om het evangelie te verkondigen. Maar hij profiteert hier, of hij ziet een visioen en hij ziet zichzelf als een van de 144.000 als een van de scharen die niemand tellen kan en hij gaat de wereld in en hij gaat opnieuw volkeren, natieën en talen en koningen het evangelie verkondigen maar hoe doet hij dat? Maar in die dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimnis van God volbracht worden. En wat is nu die geheimnis? Nou, we weten dat al uit Daniel, waarin staat dat er anderen waren die anderen tot gerechtigheid brachten, dus anderen het Evangelie verkondigen zodat zij rechtvaardig worden. Want Vele zijn er geroepen, weinig uitkomen, maar wij worden gerechtvaardigd door het geloof in Yeshua. Wat is dan die geheimnis? Nou, wij weten dat, wij weten dat echt wel. Efeze 3, vers 9. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimnis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest. Ja, in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. We zien hier dezelfde woorden over de schepping. De eeuwige die alles geschapen heeft. De hemel en de aarde vanaf het begin. We zien dezelfde woorden terug. Dit geheimnis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. Zo de gemeente heeft deel aan dit grote geheimnis, namelijk het geheimnis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest... maar nu, vandaag, geopenbaard is aan zijn heilige... Dat er in de laatste dagen een enorme grote evangelisatiecampagne komt. De laatste regen, zegt Joel 2. U weet, de eerste regen was in Handelingen 2 bij de preek van Petrus. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat het rijkdom is van de heerlijkheid en van dit geheimnis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Halleluja. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Zonder Christus is er geen hoop der heerlijkheid. Je kan het koninkrijk van God niet binnengaan als je Christus niet kent. Echt niet. Luister maar wat hij zei tegen de vijf dwaze maagden... Die niet gedaan hebben wat er van hen vroeg. Wat zegt hij? Ik ken u niet. Dat is heftig. Ik ken u niet. Ze gaan wel naar de kerk. Ze hebben wel een, een lantaarn met hen mee. Ze hebben het woord. Het woord is een lamp. Voor uw voeten en een licht op uw pad. Alleen de lamp was niet gevuld. Ze hebben niet gedaan. Ze hebben niet geluisterd naar wat zij moesten doen. Daarom zegt hij, ga naar de Hoevenstraat, ga naar de kopers en koop. Maar toen was het al te laat. Ik ken u niet. Luister naar wat God in uw hart zegt. Want het is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Halleluja. Dit is het eeuwig leven. Dit is het ingaan in Gods Koninkrijk. Wat gaat komen. U gelooft toch dat Yeshua binnenkort komt... Dan komt hij ook met zijn koninkrijk hier op aarde. Dat zal gevestigd worden. Voor allen die Christus kennen. 2 Korinthe 13, vers 5. Of weet u niet van uzelf dat de Messias Yeshua in u is? Wist u dat? Dat de Messias in u is? Halleluja. 2 Thessalonicense 1, vers 12, opdat de naam van onze Heer, de Messias Yeshua, in u verheerlijk wordt. Ja, Yeshua heeft veel gedaan, maar u gaat het doen, want u bent de volgeling van Yeshua en hij zal in u verheerlijk worden. En u in hem. Hoe werkt dat Yeshua in u verheerlijk wordt? En u in hem. Er staat Yeshua in u, in uw hart. Als u luistert, als u doet wat Yeshua zegt, in uw hart, dan verheerlijkt u hem. Maar hij doet dat ook voor u. Want u zit in zijn hart. Want hij bidt zelfs, vader, ik bid u dat zij één worden zoals ik en u één zijn. Hij sluit u in zijn hart. Dat betekent dat wij in hem zijn. U in hem. Overeenkomstig de genade van God en van de Heere Messias Yeshua. Overeenkomstig de genade. Ziet u dat? Handelingen 2 vers 16 vers 7. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel. Het zal zijn in de laatste dagen... Ja, vlak voor zijn komst, de laatste dagen, de 1260 dagen, zegt God dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profiteren en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Dit is de late regen, de late regen in de laatste 1260 dagen. Ik wil wel heel Joel 2 met u lezen, maar ik denk dat ik dat aan u overlaat. Lees Joel 2 vers vers, woord voor woord en daarin staat precies wat er gaat komen in die tijd, exact. Heel Joel 2 van dat hoofdstuk, en dit is het laatste gedeelte van Joel 2 vers 16 en Johannes had daar al een voorproefje van. In de vroege regen. Maar het herhaalt zich. Hoeveel kwamen er tot geloof... bij Petrus? Drie Joodse geloven kwamen tot geloof... en bekeerden zich tot... en namen Yeshua aan. Ik denk dat er nog een opwekking gaat komen. Als wij... luisteren... naar wat hij zegt... doen en spreken wat hij... heeft gezegd. In onze hart. En dat maakt niet uit... Wie, waar of wanneer. Als wij maar uitspreken wat hij zegt, dan komt het vanzelf. Komen ze tot geloof, zonder meer. Amen. <tik> I am a